zeg. Dat was echt heel mooi. Heel knap gedaan. Hoe lang heb je daarover gedaan? Uh, drie maanden. Drie maanden? Ja. Tien minuten? Ja, dat klopt. <sieks> <Chicaartjes>. <sieks> ja. Nou, dat was echt heel erg mooi. Door, hè? Ik dacht het wel, ze, ja. Ze lopen nog even rustig er vanaf, maar we gaan naar het Zandvoorts vrouwenkoor. Uh, ook uh, nu weer onder leiding van Wim de Vries en Eva Elisabeth Scarlat. Ja, ja, en ze gaan iets heel moois doen. Zaak meer voor die bloemen zien van Marlene Dietrich? Uh, where have all the flowers gone? Het is een volkslied geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Pete Seeger uit 1955... geïnspireerd door de tekst van het traditionele Kozakken volkslied Coloda Duda. Het gaat er eigenlijk over, ja, waar zijn de bloemen? De meisjes hebben ze geplukt. Waar zijn de meisjes? Ze hebben allemaal een man. Waar zijn en, de mannen? Wozien, ja, waar zijn die, die mannen? Ze die zitten, zitten allemaal, allemaal in het, in het leger. leger. Ja. Um. Wim, mag ik u verzoeken? En ze gaan nog iets zingen. Hè? Um, tot slot uh, zingen ze. Uh, Wees is een keertje positief. Sorry? <laughs> Heb je <het> <laughs> Wees is een keertje een beetje positief, uh, Carina. Nou, nou, nou. Uh, Marion Berk en Ruud Bos waren getrouwd en werkten samen. Berk schreef vaak de teksten en Bos de muziek. En die muziek was meestal voor kinderliedjes en kindermusicals. En uh, het oeuvre wat zij uh, brengen, dat kenmerkt een positieve boodschap. Nou, ik verheug me erop. En daarnaast doen ze nog twee Zuid-Afrikaanse liederen. Ja, en wil jij dat even op zijn Zuid-Afrikaans zeggen? Oh, nu Zuid krijgen we twee Zuid-Afrikaanse liederen. Ik heb net al Limburgs moeten doen en nou... Ja, maar jij hebt, ja. Het, jij, hebt, jij hebt het allround. Ja, nou ja, Zuid-Afrikaans, toch? Zo gaat het. Nee, verder, ik kan geen Zuid-Afrikaans liedje meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Oké, okay, maar twee liedjes in Zuid-Afrikaans is? Nee. Dat maar. Geen idee. <laughs> Dames en heren, heel veel plezier met het Santos Vrouwenkoor. Ik niet meer zeuren, Hans, niet zo zeuren, ja, niet zo klagen, niet zo zeuren, lekker positief. Was dat, oh, dan was dat de vertaling, ja, dat een, um, ja, ja, dan gaan we snel door dames en heren, want het wordt al bijna donker. Um, met New Wave, de muziekschool Zandvoort en wel met Amy Kuiper, ja, ons waar tweede is ze? pareltje. Oh, daar komt ze, ja, en ze zit al sinds haar negende bij de muziekschool. Het tweede pareltje, heb ik niets meer gezegd, hè? Nee, nee maar uh, kijk eens, een, een stoel, ja. Dat gaan een... we regelen. Dat... Ja, kijk eens, Stoel daar is het al. Wat gaat ze zingen? Ja, Amy, uh, we kunnen het eigenlijk aan haarzelf ook vragen. Amy, Feeling Lonely is je eerste lied wat je gaat doen. Je eindigt ermee. Maar het lied, er is dus één lied, uh, heb je zelf. Het laatste, het laatste liedje, ja. Maar daar kijken wij natuurlijk enorm naar uit. Dat vinden we ook heel erg knap. En je hebt eigenlijk, zei je net in de interview, snel gekozen voor uh, piano als eerste. Maar nu... Uh, ja, snap ik. Maar vroeger, toen je begon bij de muziekschool, begon je met piano. Toch? En nu heb je de gitaar in handen. Zeker, ja. Ja, dat dus vond ik ook leuk. Gewoon extra dingen leren. En ja, gewoon leuke muziek te maken. Heel belangrijk. Nou, en wat ga je verder doen? How could you? Gaat ze doen. Heel leuk. Nou, uh, let her go. Ja, On let passenger. her go is het laatste wat ze gaat... Of ja. de, nee, het eerst waarschijnlijk. Maar okay. het laatste We is Feeling Horen. Lowly. Succes. So you kept on trying You went too far for closure Too far fucked me over I could just lie and say it's okay When I wanna rip all the doors off this place. Set it on fire and just walk away so I can't feel anything else but You. Better version of me never met you, never let you in my bedroom. And oh, all the shitty lies, crooked blinds, cheap red wine stains, suicide, change your mind, and keep me afraid. You want me to lie? Yeah.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 Only know you love it when you let it go when you Let it go Heart that is friendly Yeah, I'm laying in my bed And I'm trying to sleep Thinking about what I used to be I was a person with lots of people around me I'm cycling in the dark And I'm looking behind Hope that someone sees that I am kind And I'm thinking of a thing And I hope I'll be fine Lonely because there's nobody to who I dare to say anything that I'm abandoning. To the nou, Amy, dat was echt heel erg knap. We hebben ervan genoten. Dankjewel. Ja. ja, dames en heren, nu is het uh, bijna aan het eind en dan zien we de beachpop-zingers weer verschijnen. Andermaal de beachpop-zingers. en nu met een Engelstalige zong en een lied van Nederlandse bodem. Ja, en wederom onder leiding van Arno Westerburger, piano van Evangelina Toek en drums Thomas Kuilenburg. Maar ze gaan niet spelen wat echt ja, uit mijn middelbare schooltijd is. More Than Words van Extreme. En ja, dat is zo'n prachtig lied. Uh, het werd geschreven door extreme zanger Gary Sharon en de legendaarse gitarist Nuno Bettencourt. En het nummer gaat eigenlijk over de behoefte van een man om meer te horen dan alleen de woorden. Ik hou van je, maar om die liefde in daden te zien. En daarna dus nog een medley. Ja, uh, nou dit is eigenlijk allemaal net voor mijn tijd geweest. <laughs> Net voor mijn tijd, hè. Uh, daarna doen ze uh, een Nederlandstalige uh, medley van uh, Doe maar, een toontje lager en... Bloem. En bloem, natuurlijk. Heel veel succes. Heel leuk. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, dames en heren, hebben we nog één uitsmijter voor u? Een hele goede ook. Doet hij het? Als hij het nog doet, ja. ja. Um, en dat zijn de Super Voices. En wie zijn dat dan? Het allergrootste koor van Zandvoort. Kijk, daar zitten ze allemaal. Daar, Gee, hier, ze ja. zijn er allemaal. Ze zijn er allemaal. Wow. En gezamenlijk zingen we het Zandvoorts Volkslied onder leiding van Matthijs Broers met aan de piano Joep van der Winden. Joep zit er al klaar voor. Die hebt er zin in. Of mij wel naar huis, dat kan ook. En mogen de koorleden zoveel mogelijk erbij komen? Ja, um, die erbij willen komen staan mag. Ja, allemaal erbij. Oh, we zijn al een beetje vol, maar. Ach, of er nog dames bij is willen. Een plek. Gaat u gewoon. Oh ja. Niet voor jou. Willen jullie staan of wat is gebruik? Ja, maar staan. ze zitten ook al zo lang. Ja. Staan. <laughs> Met de hand op het hart. Wel genoeg plek. Goed, dames en heren, we gaan gezamenlijk twee coupletten van het Zandvoorts volkslied. Ik heb anderhalf jaar geleden voor het eerst kennis gemaakt. Zeer vereerd dat ik dit mag leiden. Laten we afspreken: we beginnen gelijk en we eindigen gelijk. Ja? Dames en heren, het Zandvoorts gemeenkoor, Zandvoort onder leiding van Matthijs Broers, op de piano was Joep van der Winden en op drums was Ian. En het Zandvoorts Vrouwenkoor onder leiding van Wim de Vries en piano Henk Geurtsen. Nieuw Wave met de pareltjes Amy Kuiper en Julian Evers. En de Beachpopzingers onder leiding van Arno Westenburg, pianist Evelina Tsoek en drums Thomas Kuilenberg. En natuurlijk degene die het thuis brachten, Alt-FM, Leo van Esch, Marcus van Dam, Thomas Dion, en Stef Westerburger. En iets over bij de uitgang, hè? Ja, dames en heren, dit concert werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort. En sponsoren waarvoor dank. Wij willen deze traditie van IAS Concert dolgraag voortzetten. En daarom is er extra financiële steun nodig. Na ja. het concert, vinden, wat vinden we aan het eind van het concert? <laughs> wat zeg je? Ja, en blijk van waardering en een zesde kunt u achterlaten. Ja. En als u een advies is. mag geven, geef ruim. Geef gul. Bedankt en graag de volgend jaar. En veilig naar huis. Dank. Ze hebben nog iets nodig. Ja, wat heb je nodig, Joze? Mandjes? Mandjes? Huh? Een pinautomaat? Een QR-code? Geen... Wat? Dat is er allemaal niet. Jawel. Thank you.